Dan de Vries met het NOS-journaal. Mensen die pensioen opbouwen bij een verzekeraar dreigen geld te verliezen... als ze niet op tijd overstappen naar het nieuwe stelsel. Het gaat voor ruim 1,5 miljoen mensen... van wie hun werkgever het pensioen opbouwt bij een verzekeraar. En dus niet bij een fonds. Voor 2028 moeten werkgevers zijn overgestapt. Maar velen zijn er nog niet mee bezig. En zonder over te stappen ziet de Belastingdienst vanaf dan het pensioen als inkomen... waar belasting over betaald moet worden... De verantwoordelijke regeringscommissaris roept mensen met een pensioenverzekering op... om hun baas actie te laten ondernemen. De afgelopen jaren zijn mogelijk meerdere mensen overleden... na het gebruik van medicatie of drugs die ze online hadden besteld. Het AD schrijft dat het gaat om de site funcaps.nl. Er zouden tientallen sterfgevallen zijn, maar het OM wil dat niet bevestigen. In augustus werd de site door de NVWA overgenomen... Kopers van de producten wordt verzocht zich te melden en deze niet te gebruiken. In augustus zijn er al drie verdachten opgepakt in Limburg, onder wie de twee eigenaren. In India zijn op een politiebureau in de regio Kashmir zeker negen doden gevallen. Het gebeurde toen in beslag genomen explosief materiaal ontplofte, terwijl het werd onderzocht. Tientallen mensen raakten gewond. Enkele liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis... De slachtoffers zijn vooral agenten en forensisch experts. Het exclusieve materiaal was gevonden in een terreuronderzoek. In de Duitse stad Neurenberg is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Daarvoor werden zo'n 20.000 mensen geëvacueerd. De vliegtuigbom werd gisteren gevonden bij werkzaamheden. Het weer, bewolkt met geregeld regen, vooral in het noorden en oosten...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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook groenten op zaterdag. ZFM. <hums> Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Wat verdorie zitten die gasten van Toebak leeft en nou alweer. Ja, het is toch prachtig. Dit alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Ja, Toebak leeft op de radio. Ik heb al heel veel zin in. Ja. Ik denk uh, dat iedereen er wel lekker in zit. Ik heb ja. er zin in. Ja, ik heb er ook ontzettend veel zin in. Goed, Toebak leeft op de radio met je rechter hier in Zandvoort. En een week vol gebeurtenissen. En daar uh, zitten we gewoon hier. En wat hoorden we gisteren allemaal weer op het nieuws? Verder in het nieuws van vandaag. Na één dag is hij alweer weg. Informateur Weijers. Het proces is te belangrijk om het te laten afleiden van de inhoud. Daarom heb ik met grote spijt moeten besluiten om terug te treden als informateur. Ja, Weijers is nog niet eens. Dag, één dag aan de gang en wordt alweer uh, gewipt. Hij moet weg. Hij heeft ook toegegeven, ja, niet helemaal goed gereageerd. Ik had een eepje gestuurd naar iemand en hij had uh, Dylan Jessicus uh, weggezet als Sphinx, Als heks! Had hij dat gedaan? Dat had hij gedaan en dat had eerder al uitlating gedaan over dat ze dat had gelogen dat ze een leugenaar was. Nou goed, toen dacht nou, hij dan wel dan zelf. had Wilders maar. ook wel weggemogen. Ja, klopt. Ja, maar goed, die is geen formateur. Dus. Nee. Nou ja, er wordt weer een nieuwe aangewezen. Eerst hadden we ook al die Koolmees, die eigenlijk ook niet heel veel heeft gedaan. Alleen heeft uitgezocht die echt wil samenwerken. Nou, dat wisten we in grote lijnen wel. En dat was en, alles wat Koolmees deed. Heeft hij, heeft, heeft hij zich teruggetrokken? Nee, of is het, is het, het is gewoon, dan mocht alleen maar heel even de voor, doen. Ja, daar is hij voor aangesteld. En nu is de volgende aangesteld. Ja, het duur, de volgende ja, zeker. Ja, er moest geld bij. Net als bij de NS. Ja, er moet ook ja, altijd ja, geld zoiets, bij. Zoiets, zoiets ja. Is het, ja. Hij moet zich weer concentreren op een belangrijke taak. Dat heel Nederland weer een beetje hè, over het spoor zich kan begeven. Nou goed, ja, dat waren de grootste dingen. Nou ja, meer dingen natuurlijk in het nieuws. Onder andere ook dit. De aarde beefde weer in Groningen. Het was een van de zwakste keren ooit. De schademeldingen blijven binnenkomen. In sommige huizen is er ook acuut gevaar. Ja. 246 meldingen al. En het gevoel van onveiligheid is ook weer terug. En daar ja. kwamen natuurlijk al reacties weer op. De afgelopen jaren kregen we toch langzaamaan hoop. Van god, zouden we het nu het ergste gehad hebben. Maar deze klap, die een derde in de rij van, van sterkte. Ja, die druk je echt weer met de neus op de feiten. Het is hier niet veilig. En dat zal ook nog lang duren. Nee, het ah. zit al dus zoveel gaten in de, de grond. Ja, dat gaat natuurlijk nog steeds bewegen. Maar dit was zo'n heftige beving. Eh, Hoeveel nou ja. was hij op de schaal van richting? Ja, het was 3, zoveel. was oh. het. Zo, het was, nou goed. Jet is daar natuurlijk toege, naartoe gegaan. Dat is echt uh, bijna de leider van Nederland. Als premier, natuurlijk. bij bijna premier. Er <laughs> was in de verkiezingscampagne natuurlijk op een gegeven moment sprake van: zijn er partijen die misschien weer zouden willen beginnen? Uh, laat ik nogmaals heel duidelijk maken, wat mij betreft is dat absoluut niet aan de orde. Nee, dat gaat niet gebeuren. Ja, want ja 21, wat had die nou ook alweer gezegd? Een historische fout om die putten definitief dicht te gooien. Dat ligt voor uh, 500 miljard kuub, uh, 300 miljard euro in ieder geval in die grond. Ja, zonde om niet om naar boven te halen. Nou ja die, ja, die moet toch misschien een beetje op zijn woorden terugkomen. Dus zeg maar nou, misschien toch niet helemaal een goed idee wat ik daar zeg. Ja. Want hij moet straks gaan samenwerken met Jetten. Nou, of dat ooit gaat gebeuren, weet ik ook niet. Maar goed. Nou, spannend ja, hoor. Het, het is allemaal nog heel spannend wat er allemaal zo is gebeurd. Nou, wat is jouw afgelopen week bijgebleven? Nou ja, inderdaad, die aardbeving natuurlijk. Ja. En uh, ja, ik, ik, heb natuurlijk, ik ben gisteren naar een begrafenis geweest van okay. Dus uh, ja. daar blijf je ook wel weer bij. Ja, dat is ook He? altijd weer het einde van het leven. Ja, dus je ja. denkt van ja, we zijn met de politiek bezig. Dat zijn zo'n kleine dingetjes. Hè, ja, het is allemaal zo onbelangrijk dan als je dat soort dingen Ja, als je maakt. daar weer bij staat. Dat je denkt van ja. oh, ja, oh ja, ja, straks terug naar de politiek. Straks ben je er gewoon niet meer. En dan, ja. Uh, eh, nou ja, ja het is niet anders. Het is niet anders. Maar goed, straks onder andere geschiedenis natuurlijk. En hier en daar hebben wij weer grappige muzieken voor de uitgezocht natuurlijk. Friends Ferdinand, The Human Spear. Nou, daar hebben we het precies net over. and Working Day and Night. Oh nee, Night and Day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 to test each other, but we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 ...op Working Day Night van natuurlijk The Beatles. En dit was gewoon de uh, Night and Day van Prince Ferdinand. The Human Fair is natuurlijk de laatste serie. Die dus ik kan weer de graag uit. uit. Uh, misschien komt er binnenkort wel weer eens heel iets nieuws uit. Dat zou ook fijn zijn natuurlijk. Het is dus even over acht, tien minuten over acht. We kijken naar de wereld, wat zich er allemaal afspeelt. En gisteren ben ik nog naar de popronde geweest... ...om te kijken wat voor nieuwe bandjes er allemaal in Nederland uh, rondrijden, uh, rondtoeren. onder andere natuurlijk uh, Baudine Manet was dat. En die heb ik uh, nou, daar ben ik even bij geweest. En hij is dan maar 24 jaar oud. Ja, dat is bizar. En Nederlandse en Canadese zangeres. Ja, het is bijzonder. En het was grappig om haar te horen zingen. Het is niet helemaal mijn genre. Het is een beetje te zingen songwriter-achtig. Maar goed, er waren ook heel veel andere beetjes zoals de andere geelstaart. Het is echt een heel aparte muziek. Meer, geluiden en klanken en bizarre dingetjes. Gewoon een beetje grappig. Hoe bedenk je dit? En vooral ook post-punk was het. Dus ik, ja, als je nog de nog weer mee wil maken, de popron, is dat zeker een aanrader. En dan moet je van tevoren wel een beetje gaan luisteren waar je naartoe willen. Anders kan je net de ene gig weer missen. Dat je denkt van, ja, dit was niks. En dan ga je naar de volgende, oh, die zijn net klaar. Nou, daar was ik wel nieuwsgierig naar. Dus je moet even van tevoren op de internetsite kijken. En ik weet niet hoeveel data ze nog spelen, maar in ieder geval een aantal. Dus dat is wel een aanrader in ieder geval. Goed, nou, we kijken even naar de vrouw van de rare berichten. Ja. ja, ik ben, ben een vrouw van een rare ben, berichten maar ben, Bent u daar of niet? Al, u u ik, hebt de computer niet helemaal... Uh, ik ik ben nou er zeker, ja, dus ja. Ik heb een koffiezetapparaat aan de praat gekregen. Dus dat is ook, ook heel belangrijk, fijn. Ook best belangrijk voor de morgen, ja. Ja, zeker. Ja. Maar ik heb wel, uh, ik heb wel uh, rare berichten, maar mijn bericht is nog niet over. Dus ik doe nou gauw even deze over. Ja. Dat, uh, uh, dat, er, er is een nieuwe Apple-accessoire. ja er is een tasje... Maar ja, het is gewoon net een, uh, een sok, weet je wel. Maar die kost 250 euro om te kopen. Ja. En ik had echt zo van, wow, wat is dit nou weer? Een tas? Ja, het is een, uh, een pocket, die kan je over de schouder dragen en, uh, en ben je, je bent 250 euro lichter. Maar het is ook eens dat die tas dus gewoon, uh, het, is gewoon uh, uh, het lijkt dit een sok, een gebreide sok. En die laat je over je schouder heen, of, of, uh, daar zit dan je mobiel in ofzo? Ja, er zit je mobieltje in. Het is gewoon helemaal gehaakt of zo lijkt wel. Ik zal je zo Ik ben echt wel nieuwsgierig naar hoe dat eruit ziet dan. Als de dan? computer open gaat, maar uh, het doet een beetje lang. Ja. Maar er is heel wat ophef over. En uh, je hebt al uh, dat er een foto van Borat is. Een fictieve persoon hè, van Sasha Baron Cohen. Ja. Ja, ja, ja, ja. En die had dus die, die, die fameuze mankini. Ja, Men, precies. Men Kini, daar lijkt hij een beetje op. Oké, okay, iets wat... Ja, ja, voor mij, ja, je kan van alles bedenken erin. Ik hoor wel steeds vrouwen zeggen... Ja, waarom laat ik mijn mobiel nou weer? En je hebt tegenwoordig ook van die hele dure tasjes... daar past je, je mobiel dan weer net niet in. Ja, ze zijn toch weer wat groter geworden, hè? Op een ja. andere manier. Ik, ik ken iemand, die heeft dus ook net een nieuwe gekocht. Want ja, die, die is dan... qua uh, gezondheid gaat allemaal niet zo lekker. En toen had hij toch besloten om de allermooiste te kopen. Yeah. Maar die is dan toch nog weer... Uh, ik heb dan deze uh, een, een, een, uh, eentje... En het is wel een strijd, iets normaal formaat... maar die is dan weer alweer een half centimeter groter. Oké. Okay. Dan denk van ja, dan ga je alweer, hè. Ja, je moet uh, iets maken wat je op je broek... vlak bij je kruis, iets dat uh, je hem zo naar beneden kan laten zakken... of zo, in een, uh, een ja. konietje of uh, iets... dat je ja. denkt, van, ja, dat is de handigste. Nou goed, je begrijpt al serieus probleem hier bij de radio. Uh, ja, waarom nou. doe je je mobiel? Nou ja, goed, gewoon je contract toch? Maar ja, sommige mensen vinden dat heel lelijk. En daar zit hij ook wel ketsbaar, moet ik zeggen. Want gisteren waren we wel eens proberen te kijken of wij vrienden ongemerkt zeg maar, de, de telefoon of, eruit de kon te pakken. Ja. om Ja, kujatten. Lukt het? Jazeker. Oh. Ik kan na, eind vanavond zullen ze bij mij terugkomen halen. Ja? Goed. Ze maken een geruime tijd muziek. James, wake up Superman. An alien crashed in an alien land. I don't belong here. Maar, nou ja, zeg, dat heb je met CD-spelers. Die kunnen toch gewoon helemaal zwart lopen. Maakt ook wel niet uit. We hebben nog een CD-speler. Ja, het is echt een studio met heel veel techniek bij elkaar. En ik hoor mensen zeggen: draai je nog CD's? Ja, klopt. Nog even, we gaan terug naar de langspeelplaat. Als dit ook niet werkt, natuurlijk. Maar goed, we proberen toch een keer hier met James. En de nieuwe plaat die heet. Uh... Dat heet hij ook weer een nieuw weet ik niet, maar de nieuwe single ieder gewoon Wake Up Superman en het is hoog nodig dat hij weer terugkomt op aarde. I'm an alien crashed in an alien land. Like we'll Want leeft. Ja, ja, roepen we eerder al Superman naar beneden. Maar dan gaat hij toch eerst de strijd aan nog met Dracula. Want die loopt ook nog erg gezond. Dus ja, dan drukken de activiteiten is allemaal goed. Die stoepak leeft op de radio. We kijken even naar het nieuws. Wat speelt er zich hier allemaal af vandaag in de Telegraaf? Een uitgebreid stuk over, ja, Zaandam, Oost, Zaanstad. Die heeft te maken met drie criminele families die heel veel runnen. En er schijnt dat er heel veel geld ook in, ja, in tassen. Naar uh, Turkije gaan. En onder andere Erdogan die, uh, uh, die gaat dan weer bepaalde dingen daarmee bekostigen. Er zijn echt uh, geldlopers die kopen, uh, lopen dan met 10.000 euro zeg maar, de grens over en gaan daar dus allerlei projecten bekostigen. En het schijnt dus dat de drie families hier dus heel veel geld verdienen. En onder andere hebben ze hier, uh, nou ja, daar dus in Zaandam 1100 van deze uh, mensen die de ramen lappen. Je kent ze wel, die ook elkaar uh, naar het leven staan. Ja. Er uh, is prostitutie, is zwart werken, uitkeringsfraude, geweld, woon- en hypothekenfraude. Nou, bizar. Een uh, gast die in zo'n zo zeg maar, torenflat woont daar. Je hebt natuurlijk ook heel veel flats. Die uh, be heeft uh, bezit van 23 appartementen. Dus daar moet er heel veel naar gekeken worden hoe dat allemaal in elkaar steekt. Het is uh, ja, wel bizar. 1100 wassen zitten daar. En dat valt allemaal onder het, uh, onder het kopje. Oma A. Oma A. Oma, die runt het allemaal. En de burgemeester Jan Hamming die uh, van Staan staat... Uh, we, we, ja, wij gaan nooit aan de kant van criminelen. We gaan dit aanpakken. Maar ja, ze begonnen aan het draadje te trekken. Van, nou, misschien kunnen we dit een beetje oplossen. En het werd steeds groter... Werd dus uiteindelijk hebben ze hier nog wel een hele klus aan. En ja, dat dit doet mij denken aan oom arm Jan. armen gebied, hè? Ja, zoiets ome We Jan. op vakantie van het geld van ome Jan. Hè? Ja, ja, precies. Ome J. En dit is oma A. <laughs> dus nou, ben ik benieuwd uh, hoeveel... Maar het is wel mevreden dat het geld gewoon ook allemaal naar het buitenland gaat. Ook gewoon. Dat gaat gewoon allemaal naar Turkije om daar dingen te, te, te, te subsidiëren. je denkt heel vaak gebeurt het ook andersom. Dat hier geld naartoe komt om moskeeën te... Te, te, te realiseren, weet je wel. Dus nou, we wachten het af. Het is een heel spektakel... wat we daar hebben dus weer. Nepka, admiraal opgepakt. Ja, er is, uh, in Wales was er uh, een uh, herdenkingsdag... op 9 november in, kamer, in het kader van... Remembrance Sunday. Dat is de Britse dode herdenking Vreemd op 9 november. Maar hij is aangehouden omdat hij op een onwettige manier... een uh, militair uniform droeg. En was het Andrew? Ja, nou misschien was dat er wel. Ja. 64 jaar. Dat kan wel een ja, beetje kloppen. Ja. Maar uh, hij liep rond echt in een prachtige uniform met allerlei medailles. En hij legde ook een krant zelf tijdens de ceremonie in Lendudnell... een kustplaats in Noord-Wales. En hij nam ook plaats naast de hoogwaardigheidsbekleders... waaronder de burgemeester. Maar uiteindelijk viel hij door de mand, want de onderscheidingen die hij droeg... daar waren er twee hele zeldzame bij... die eigenlijk nooit samen aan één persoon uitgereikt konden oh. worden. Dus uh, verschillende veteranen hebben ongenoeg al gehuizen in de krant... Want, uh, het is gewoon uh, schandalig. It's outrageous, hè? Ja. Zoiets. <laughs> het is wel mafia. ja. Hé, hey, ken je allemaal niet? Nee. Oh, je hebt ook wel wat uh, balkanig uh, schaddeld, zeggen maar. Hé, jij hebt weer veel meer dan ik. Klopt dat wel, joh? Ja, dan ga je nog niet eens bij elkaar kijken en dan klopt het dus van gemeten. Dus nou, geinig om zoiets te. Uh, dus ja, toch? Is straks de stand voor het bericht, nou, dames en heren. Ik walked out in the middle of the night and I didn't even say goodbye to you. Feel bad, always one foot on the gas, but you know I'll always drive back home to you. Ja, leuk hoor. Youth Arrested en dat is de, uh, ja Ian Johnson is dat eigenlijk die dat uh, maakt en nou, goed is een jonge gast uit uh, Louise in Kentucky en uh, ja, ook wel uh, bedreven met uh, uh, iets met geloven zou het ik een beetje in deze plaat terugkomen. Goed het is wat vroeger dan normaal, maar stel even goed de stand voor het ermee even doen. Mag? Ja, dat mag. Kan toch wel? Ja, ja. Ik, uh, ik was nog vast aan het kijken eigenlijk. Ja? Want uh, ja, er is gebeurd natuurlijk genoeg. Maar dat ja. is sowieso uh, wel naar bericht. Gisteravond is er, of gisterochtend... vroeg is er uh, even na acht uur is er een auto met twee inzittenden... over de kop geslagen op de zeeweg. Okay. Het voertuig reed richting Haarlem... en kwam ter hoogte van Camping de Lakens. Eerst in de berg of berm. En vervolgens uiteindelijk op zijn dak tot stilstand. Dus hij is echt uh, omgerot. Yeah. Hulpdiensten kwamen met, met spoed ter plaatse om de slachtoffers te behandelen. Over de slachtoffers is verder nog niks bekend. En uh, de stever werd uh, even afgesloten in de richting van Haarlem. En de weg uh, zou dicht blijven tot de uh, voertuig geborgen was. En de rijbaan weer kon vrijgegeven worden. Nou, ik ben gisteren uh, middag ben ik uh, zelf uh, vanuit Haarlem naar Zandvoort gegaan. Dan heb ik niks meer gezien. Nee. Maar jeetje, je schrik je toch helemaal te platter als je over de kop gaat met zo'n auto. Ja, ja maar. Dat is wel iets, wel, wel heftig, ja zeg maar. Ja, uh, ja uh, eens even kijken. Um... Even kijken waar ik nog was. Ja, zondagmorgen komt hij, ook, uh, komt hij uh, aan hier ja. bij de boulevard. Uh, komt hij met uh, de boot bij het Badhuisplein? Gaat hij, daar gaat hij uiteindelijk naartoe. KNRM uh, met de boot, uh, strand hier natuurlijk, om 11 uur is dat. En op het strand is het een beetje te druk om al die kinderen een handje te geven. Dus ga dan naar het Badhuisplein, Hij doet een soort optocht. Kerkstraat en dan uiteindelijk eindigt hij bij het Badhuisplein. Op de bordes en dan heet uh, de burgemeester hem welkom. En uh, ja, en uiteindelijk zijn er allerlei spelletjes. Daar kan je aan meedoen, maar dan moet je wel een stempelkaart kopen. En uh, dat kan nog steeds. Je kan hem voor voorverkoop kopen, maar ook daar ter plekke, 4 euro. En uiteindelijk dan uh, zijn er ook cadeautjes voor kinderen die het wat minder breed hebben. ondanks de ouders het minder breed hebben. Dus dat heeft de vijf weer geregeld. Ja. En er is ook een rad van fortuin, Dan kan je voor 1,50 euro kan je eraan slingen en kijk wat je dan allemaal kan winnen. Leuk, leuk. En moet je denken van nou, wat is er allemaal nog meer te doen? Kijk dan even op de website uh, uh, Sint. Um, Zandvoort.nl Ja, leuk. Ja. Er staat ook een hele leuke foto in de krant ook. En toevallig staat onze razende reporter Ger Loogman er ook bovenop. Kijk maar even het scherm. Oh ja. En, uh, oh maar ja. Toen was oh het ja. ook prachtig weer blijkbaar vorig jaar. Maar ja, het is, wordt nu een beetje regenachtig. Dat vind ik dan wel een beetje jammer. Ja, dat mag Dus ja. dat moeten we allemaal maar een beetje afwachten. Uh, daarnaast is het nog uh, uh, een feest. Want uh, er zijn drie duurzaamheidsprijzen uitgereikt tijdens de Zandvoortse Klimaatweek. En het hoekje van Stichting de Unicum die heeft uh, de, de titel gekregen van de Meest Duurzame Onderneming van Zandvoort. En dat is ook wel heel leuk, want ze maken echt allerlei leuke dingen van de oude spijkerbroeken en weet ik veel wat allemaal. Maar het leuke was wat ze ook doen. Als er, uh, als er bijvoorbeeld iemand. Uh, als je, ze hebben die grote blikken waar geurken van gemaakt worden, uh, niet, niet van gemaakt worden, waar die in zitten. Die krijgen ze dan van de vishandelaren van de in Zandvoort. Ja, ik zie ze ook. En die verven ze helemaal. En dan uh, we zorgen dat we dat op een bepaalde manier... dat je een geboortekaartje erop uh, kan doen... zo aan de buitenkant. Ja. En dan uh, doen ze nog wat uh, leuke dingetjes erop. Hoera, het is een boy, het is een girl. En uh, die kan je dan bijvoorbeeld gevuld met luiers aan uh, ouders geven. En die zijn erg leuk. Ik heb, uh, zelf heb ik er ook... Uh, Eén gekocht. Twee zelfs, ook één voor een collega. Schrikken ze niet die blikken? Nee, nee. nee. Okay. Maar ja, kijk, het is, het is natuurlijk al een tijdje geleden. Ja? En uh, ze, ze verven hem helemaal. En je kan hem voor vullen echt met luiers. Okay. En dan doen ze de cellofanum heen en dan strik je. En, uh, nou, het ziet er echt heel leuk uit. En uh, de, dus bij de inwoners ging de prijs uh, voor de beste duurzame inwoner... was Femke Dijkema, Die ruimt vrijwel dagelijks verfafval op. En die is een enthousiast lid van de schoonwandel in Zandvoort. En dat doet uh, meneer Berg doet dat regelmatig op zaterdag. Ja. En de meest duurzame jongere, dat werd Nathan Lemson. En die maakt kunst van afval. En uh, hij is een gedreven vrijwilliger bij Jutters Geluk. En die prijzen zijn afgelopen donderdag in de haven van Zandvoort uitgereikt... door wethouder Lars Carré. Nou, mooi. Nou, dat is toch uh, hartstikke goed. Zeker, als je, kan, als je echt het echt kan combineren... je hobby en iets goed doen voor het milieu... Het ja. ligt. dat is toch fantastisch. Ja, dinsdagavond 11 november was er weer een begroting... En het was een rustige raadsvergadering en uh, ja, er was een ruime meerderheid voor de plannen, uh, wat ze hadden besteld, ja, de begroting. Alleen PVV was er een beetje tegen en er was waardering voor de gezonde financiële basis en uh, waarschuwing wel van Geert-Jan Bluis, scherp moeten blijven bij deze dynamische, dynamische uh, gemeente... En soms komt er een beetje te veel naar boven, negativiteit naar boven... terwijl het eigenlijk best wel heel goed gaat. Dus uh, ja, er is dus, uh, gekeken naar de begroting, die is goed. Verder een motie over de verhuiscoach uh, van de PvdA... GroenLinks, D66 en uh, CDA en uh, OPZ. Die waren het ermee eens. En uh, de, de pilots, waar 55-plussers um, worden begeleid... naar een passende woning. Daar wordt naar gekeken. En uiteindelijk, uh, eens even kijken... Um, er uh, wordt uh, word, uiterlijk word het, uh, in, in 2026 februari gepresenteerd hoe ze dit gaan aanpakken. Hoe ze wij, dus wij 55-plussers van ons oude huis, zo, nou kijk, daar zie je hem staan. Ik zie hem bijna mij niet staan. Nee, daar ga je wonen. Een hele oh. kleine huisje. Oh. ja, huisje. Ja, nou, ja, ik wil wel een schattig huisje. Hoor. Ja, dat is goed om dat te doen. Want er moet door meer doorstroming komen. Dat snap ik allemaal wel. Ja, ja, ja. Als de kinderen het huis uit zijn... en uh, je hebt ook niet minder, minder spullen in huis. je denkt, ja, je, in die twee kamers ben ik al jaren niet meer geweest. Nou, dan moet je misschien gewoon een huis nemen met minder kamers. Alleen moet die huur ook wel een stuk aantrekkelijker worden natuurlijk. Ja, ja maar want ik heb wel gehoord dat het... Uh, zo is dat ouderen die ineens gezinswoning huren... en dat die dan bijvoorbeeld uh, wel naar een flat kunnen... en dat dan... dan uh, de huur uh, mee kunnen nemen die ze hebben. Oh ja. En dan kunnen wel degene die dan in die huurwoning komen... die natuurlijk al een aantal jaren niet zo uh, aangepast is... die gaat dan fors omhoog. Zeker, dan kan die andere gewoon betalen. Dat is een goed idee. Ja, ja, nou ja maar dan <laughs> zit je met heel gezin daar. En dan, uh, hè? Ja. Maar ik bedoel, sommige mensen zitten vanaf heel vroeg zitten in een huis... en het gaat per jaar maar heel weinig omhoog. Ja. En die zitten dan misschien voor 700 of 600 euro... En als er dan dat huis vrijkomt voor een gezin, dan wordt dat in een 1100 of zo. Ja. Ja, wat een geld ook. Ja. 1100, ja, zeker. Dat, dat, wij van het oude geld lachen daarom. Die denken van, jezus, mijn god, hoeveel geld betaal betalen al jaren niet meer. Die hypotheek hebben we bijna afgelost. Ja, die heb ik niet. Dus ik betaal ook al uh, 9, ja, 900 Ja, ja maar dat, hoor. op jouw leeftijd snap ik daar helemaal niks van. Nee. Nee, nee waar, waar, waar je ooit nooit aan begonnen bent. Maar goed, dus over de Zandvoortse berichten, dames en heren. Tweede gedeelte in ja. we de we nog veel meer Zandvoortse berichten natuurlijk. Is maar even de blues rock van de Black Keys. No rain, no flowers. Ja, klopt. He, soms moet je pijn lijden om weer mooie dingen te zien. No repeat. grappige om Gitaartjes die je af dat je denkt, oh, het is allemaal ontstaan door een foutje. Dat was de een uh, van uh, jouw, die bent ook alweer, die uiteindelijk een gitaarversterker kocht. En zeg maar, daar de versterker van stuk sneed. En uiteindelijk krijg je dat hele overgestuurde geluid, wat je hier ook een beetje hoorde. En dat was dan weer een nieuw geluid. En dat werd later ook weer in een versterker uh, ja, gedaan. En gisteren waren we natuurlijk op uh, de popronde en daar was ook een dance act. En daar hoor je allerlei geluidjes Denken, denk "Oh, hebt van die geluidjes, ja. En dan weet weer een van die gasten waar ik ermee op stap ben. Die zeggen: ja, dat was ooit een foutje. Ook iets van overstuurd in de versterking. En dat hebben ze uiteindelijk een loop van gemaakt. En dat kwam er eigenlijk in een sample machine. Daar hebben ze later weer muziek over gemaakt. En nou is het een klassiekertje. Ja, dat zijn wel die grappige dingetjes. van mm. die weetjes. die allemaal onder elkaar die daarover praten. En dat ook. Goed, het is een zaterdagmorgen. Het is 20 minuten voor een 9. Bijna 20 minuten. En we kijken weer even wat er allemaal in de wereld speelt. Ja, Belem, moet je het zo uitspreken? Het, het, het Amazonengebied. Uh, klimaattop is daar natuurlijk. En ja, je gelooft niet, maar. Ja, uh, Luna, die uh, uh, Lula, sorry, sorry uh, Lula had gezegd, ja het is misschien toch wel goed als we allemaal hier naartoe komen. Dan kunnen we hier kunnen we praten over de klimaattop en dan kunnen we eens even kijken hoe we dat moeten gaan oplossen. Alleen, waar gaan we dat doen? Ja, midden in het regenwoud. Misschien moeten we een speciale weg gaan aanleggen. Nou, je kent het verhaal wel, tienduizenden bomen zijn gekapt om daar een weg uit aan te leggen. Om uiteindelijk al die grote regeringsleiders bij elkaar te krijgen. Ook de dorpen daaromheen, die worden bezet, want er moet we allemaal Nee, dat niet. Allemaal beveiligers moet erbij komen. Dus je moet ook on ergens ondergebracht worden. Nou, dit is een hele onderneming. Dus er wordt heel negatief wordt daar, uh, over gepraat. En een netto CO2-reductie van 90% moet er in 2040 worden behaald. En uh, uiteindelijk uh, waarvan 5%... Uh, mag dan uh, koolstofkredieten uh, uh, zijn. Ik heb er helemaal geen verstand van, maar goed, ik lees het gewoon voor. En uiteindelijk president Trump heeft gezegd... nou, nee, daar geloof ik allemaal niet zo in. Nee, nee, nee. Ik wil gewoon de, de maatschappij en de economie in Amerika op gang brengen. Dus ik stap ooit wel eens later in. Maar goed, China is er wel bij. Die is echt voor uh, een derde verantwoordelijk voor de mondia mondiale CO2-uitstoot. Dus die willen ook wel iets doen. En er schijnt echt een trendbreuk te zien te zijn. Het gaat echt wel iets beter... Nou, dit overleg. Niet dat, het, dat je het meteen kan weten, maar mensen zijn wel bereid om een beetje tot elkaar te komen. Dus uh, nou, Er zijn wel een protesten, omdat mensen daar persoonlijk in de buurt allemaal last van hebben, maar op lange termijn zou het goed, dus, kunnen, zou het kunnen, goed kunnen komen. Dus ik vind het wel mooi om te lezen. Maar het is wel een bizar idee dat je gewoon midden in het regenwoud, dus een overleg gaat voeren. En dan dat denk je, je ah, leiders moeten komen. Ja, er komt zoveel personeel en zoveel bege, beveiligers bij. Dat, je, dat geloof je gewoon niet echt. Er dus lopen echt wel twintig mensen omheen. En als er dan nog 200 mensen moeten komen. Nou, dat tel je dat ja, nou ja, Dat moet allemaal gevoerd worden. moet allemaal vervoerd worden. Nou ja, goed. Het en is, vervoerd worden. Ja, dit ja, ja, is ja. een bizarre onderneming. Maar vertel, wat is ja, het? Dat gaat uh, uh, ergens in uh, Indonesië of zo. Maar er is een politie? Een piloot uit zijn ik wil zeggen polype uit zijn ja? Een piloot uit zijn bureau, die heeft een aantal maanden een piloot verhuurd. die niet bevoegd was om gezagsvoerder te zijn. op van die grote toestellen. Hij heeft echt voor Avion Express gevlogen door heel Europa. Dat is een Litouwse luchtvaartmaatschappij. En uh, de man, die heeft de initiaal LAB. Hij was slechts kooppiloot, maar die zou met vervalse certificaten... een baan als gezagvoerder hebben gekregen. En uh, hij zou ook als eerste officier... bij de Indonesische luchtvaartmaatschappij Garuda hebben gevlogen. Nou, het doet mij een beetje denken aan die film met Leonardo, Di Leonardo ja, ja, ja. DiCaprio, hè? You ja, die was van de week op tv, zag ik ergens. Ja, welke oude films zijn er niet geweest? <laughs> nee, stu, dus ja. ik weet niet wat het is. Maar ik vind het, wel, het is, heeft wel iets spannends. Ja. En mannen hebben altijd al het idee van uh, iets groots vliegen. Hè? Het is allemaal compensatie, denk ik altijd. Ja. Maar... Uh, dus uh, dan heb je zo'n groot vliegtuig. En dan mag jij, mag jij dat besturen. Dat is natuurlijk wel heel gaaf. Het is wel bizar dat je gewoon zo van jezelf overtuigd bent. Dat je dat dan ook aandurft ja, gewoon. Nou, zou... Dat je er gewoon de zoiets wil gaan doen. Ja, ja goed, ja dat van uh, Catch Me If You Can is natuurlijk gebaseerd op, uh, op een echte Op van. die vervals, hè. Ja, op een echte Ja, die, die uiteindelijk uitdaging... uh, door, de, door de staat uh, Ja, ook in dienst is, in dienst genomen. is genomen. Om mensen te ontmaskeren. Ja, dat is wel en gaaf. Ja, aan het einde van die film zie je ook een foto van hem... Dat je het, uh, ja, hoe hij er dan echt uitziet. En dan kan je hem, ze bij elkaar brengen. Zou hij daar nou nog geld voor hebben ontvangen... Dus dat, dat die film gemaakt werd voor hem? Nee, heeft hij ook niet toch gewoon een boek geschreven? Dat oh, daar dat op oh, op op dat verfilmd is. Dat voor oh, nou, dat goed. zou kunnen. Allemaal van die dingen, die moeten we gewoon uit. Dat is grappig. Jazeker. Yes, The Roman's Flowers, Dead Summer. Ja, dat is geweest. Romana flowers en het heet dit zomer, dat summer. Ja, die uh, zomer, dat weet ik allemaal nog wel zo lang geleden. Eh, goed, ik heb de laatste uh, afgelopen weken zo over nagedacht. denk, kan ik één zomer nog terughalen? Nou, dat wordt moeilijk hoor. Moeilijk ben ik wel een man die echt wel in uh, het moment leeft en niet echt uh, in het verleden alleen dingen terughaal. Ik moet echt de filmpjes erbij halen om uh, uh, ja, dingen weer een beetje terug te halen. Nou, ik dacht dat je wel vaker terugkeek op de zomers in Australië. Ja, op die ja. manier. Ja dan, kan ik, ja, dan moet ik de filmpjes erbij halen, bij halen. En ik heb wel veel gefilmd, dus dat is makkelijk. Om de, de geheugen weer een beetje op te frussen. Ja, Gelukkig dus. heb je tegenwoordig. Dat je af en toe door je telefoon... krijg je zomaar ja. een uh, filmpje van wat je allemaal gedaan hebt. En, ja. Nou ja, wij zijn dus vorig jaar in Thailand geweest. Hè, op verschillende periodes. Ja. En het is nu voor mij een jaar geleden. En er kwam inderdaad een filmpje aan. Ik dacht, nou dat is leuk. Ja. En uh, dan zie je echt uh, een paar dagen. En dan komen al die foto's langs en zo. Nou, ik vind het wel heel leuk. Je ja, zit grappig. er dan weer even in je uh, gedachten. Ja, klopt. Ja, het ja. is gewoon een leuk bedacht al destijds. Ja. ja. Ik heb hier een uh, bijzonder bericht. Er is een biologische tandarts. Ik heb dat uh, op het metro nieuws gekeken. Ja. Maar die, uh, die praat over... Van, uh, je moet meer doen aan mondgezondheid. En zorgen dat je mondademhaling afneemt. Want het is beter om via je neus adem te halen. Want dan ja, ligt... Jezus, weten we dat dan nou niet al? Nee, maar, nee, maar het is ook dat je, een heleboel mensen hun mond altijd open hebben ja. staan. Ja, gewoon een lekkere bakkers open gaan. Maar dat is helemaal niet goed, want dan ligt je tong anders. En uh, dan kan je meer uh, slechte tanden krijgen. Ja. En uh, het is ook nog zo van... Nou uh, snap ik het bij mezelf. Ja? ja? Ja. Maar er is ook een oude natuurlijke manier waarop je ook je mondgezondheid kan verbeteren. Door bijvoorbeeld met kokosolie te spoelen... Want het heeft een antibacteriële werking en ruimt bacteriën op. En, maar ze zeggen ook wel van ja, je moet eigenlijk 20 minuten spoelen met die olie. Nou, dat vind ik dan best wel een beetje lang. Nou, ja. Maar dat kan je wel doen bijvoorbeeld als je onder de douche staat. Ja. ja. Dus, uh, maar het schijnt uh, een uh, heel goed de detox-effect te hebben. En uh, ja, ze vinden het gewoon. Uh, ze zeggen ook, ze, die dame zegt ook van. Je ziet een heel goed voorbeeld van dat, uh, dat je niet te veel eetmomenten hebt per dag hier bij Expeditie Robertson, daar schijnen de kandidaten... hun tanden niet te poetsen. Eten ze weinig troep, weinig eetmomenten... en uh, de tanden worden witter. En de lichaam worden... dat lijkt volgens mij alleen maar zo omdat ze bruin worden door die zon. <lacht> maar ja. ja, dat is het ja. Ze worden bruiner en uiteindelijk wordt het allemaal nog mooi ingekleurd. Want het moet ja. er allemaal natuurlijk wel heel appetitelijk uitzien. Al die ja. mooie lichamen... Ja. ja. Dus dat. Uh, ja, nee, het is waar. Je hebt bepaalde stammen. En mijn vrouw had zich daarin verdiept. Want die had sowieso. Ja, ik, ik snurk. Dus die ging dan s'avonds lang uh, de mond dichtplakken met een tapeje. Dat oh, ja. ze echt allemaal gedwongen voor werd. En dat zijn dat echt. Uh, in bepaalde stammen, in bepaalde gebieden. die plakken echt die kinderen hun mond meteen al af als ze heel jong zijn. Ja. Meteen afplakken dat ze echt gedwongen worden door die neusadem te halen. Ik heb dus al wat oh. therapieën gehad. om uh, echt via je neusadem te halen. Uh, en dan zeg maar drie seconden uh, in te ademen drie okay. en dan naar de buiken en niet naar de borst nee die, die borst moet gewoon loshangen alles moet naar de buik en dan zeg maar zeven seconden uitademen zo lang mogelijk weer uit te ademen om die rust te krijgen en dan gaat je hart gaat dan ook langzaam met kloppen waardoor je de rust bewaart en ja, goed ook in stresssituaties kan het heel en doet goed het dat toch steeds helpt heeft het geholpen um, ja ik weet niet zij doet het niet zo vaak meer maar ik merk zelf zodra ik ga slapen ga ik tellen oh ja dus drie seconden inademen en zeven seconden uitademen. En dat vol weer te houden geeft dan komt het gelijk naar vijf, vijf plus minus. Maar dan dwing je echt je hart. Want die, ja, die kan niet zo snel dat licht pompen. Ja, het is wel ontspannend ook. hè ja. Want je, als je slaapt, uh, dat soms ben je best... Uh een beetje gespannen. En het helpt ook wel, vind ik, altijd, om die bodycheck te doen. Ja, ja. en natuurlijk niet aan, aan situaties denken, maar aan, aan voorwerpen, zeg ik altijd. Oh, je denkt aan voorwerpen? Aan voorwerpen. Niet, je... aan, niet aan dat soort spannende voorwerpen natuurlijk. Oh, nee, ja, die ik... naast, de, naast je bed liggen natuurlijk. Daar moet je niet aan denken. Dan oh. krijg je er emotie bij. Nee, ik bedoel, als je aan eh, als emotie blijheid, vrolijk... dan kan je natuurlijk niet slapen. Maar als je gewoon aan, aan het plafond kijkt en je probeert je ogen, doe je ogen dicht... en je probeert het plafond weer voor de geest te halen, dan gaat daar al je energie naartoe en dan put je jezelf ook een oh, beetje uit. Idee. Nou goed, dames en heren, zover even de tips. Nou, luister eens als u nog tips heeft. Ja, zeker. We horen het graag. You're trying to teach something that you will Oké. Okay. Florence Broth En la la la la la. Nee, nee, sorry, zei hij niet. Break the girl. Dat is een leuk plaatje. En uh, ze maakt nog niet zo lang, muziek. en uh, Je gaat ze meer, meer. Je hoort het ook. Vandaag in de telegraaf te lezen. Brand. In een batterij was de van een elektronische BMW was oorzaak van de ramp van de Fremantle Highway. Weet je nog, voor de kust van Nederland ontstond de brand. Nou, ze hebben er onderzoek naar gedaan. En meeste schepen die, zeg maar, die te maken krijgen met brand, ja, die zinken. Dus dan is er niet zoveel onderzoek meer te doen. Deze Fremantle Highway bleef drijven. Dus ze hebben onderzoek gedaan. En het blijkt dus dat deze eh, auto, die heel veel elektrische wagens aan boord heeft... Het is een heel groot schip, hè. Mocht je er geen beeld krijgen, moet je het even op Google. Het is echt een schip van honderden meters lang. En dan weet ik veel, 30 meter hoog. En uh, uiteindelijk is daar zeg maar, bij één BMW uh, brand ontstaan. staan. Uiteindelijk uh, heeft, dat, ja, heeft, uh, heeft dat een kettingreactie op gang gebracht. En uiteindelijk zijn er heel veel van die uh, wagens in de brand gegaan. Er waren te kort brandblusmiddelen. Uh, uh, en die poederdingen uh, hielpen niet. Water moet je er sowieso niet op gooien. Oh, ja. dus en ook de, de, de, de, de, de, dinges, de melders werkten niet helemaal goed. De sprinklers? De sprinklers, maar ook de melders werkten niet helemaal goed. Dus uiteindelijk ja, waren deze mensen die op dit schip werkten ook niet goed getraind erop. Dus uiteindelijk zijn er heel veel mensen ook van 30 meter het water ingesprongen. Maar ze dachten, van het, het, ik weet het gewoon niet. Het werd het te heet. Nou, dit is helemaal het werd bizar. letterlijk te heet onder mijn voeten. Ja, uiteindelijk waren het niet alleen maar elektrische wagens aan boord, maar ook 3700 andere wagens. Dus het is een bizarre opstapeling van auto's. En dit is bizar, gigantisch fout gegaan. Nee, moet beter naar worden gekeken. Sowieso, het blussen van elektrische auto's is natuurlijk een groot probleem. Maar dat wordt wat, hè? Als wij nou straks allemaal ja. elektrisch rijden. Ja. Dus dan krijg je ook dat die veerboten er heen en weer naar de UK dat die dan ook vol zitten en met enorm brandgevaar. Ja, ja. Dat doen wij dan toch maar in die trein dan. toch? Ja, want ik bedoel, je moet die wagens echt dompelen in een bak... en dan nog, als je het eruit haalt, kan er weer dus brand ontstaan. Dat oh. is echt bizar voor woord. Je denkt van... Ja, dat schip moet gewoon maar zinken, anders gaat het vuurtje ja. niet uit. Maar over vijf jaar uh, is het de bedoeling dat er helemaal geen uh, benzine meer rijden. Nee, hoe gaan we dat... Uh... Hoe gaat dat worden? <laughs> ja, ja, we dat, zijn hoe zeer nieuwsgierig. We Ik weet het ook niet helemaal. Ja. Nee. Er is een, een, een, een, een nieuw uh, iets gemaakt door de EO. Ja. Dit is een zesdelige internetserie, die heet Not That Social. Het is dus zo dat er een aantal social media-BN'ers... Zijn, zoals Siggy, Wasima uh, Taimut, maar ook Sam van Dijk en Jornie. Dat zijn, uh, en die hebben heel veel haat te verduren online van mensen. Ja. En nou heeft uh, uh, de E.O. Dus gezegd van nou, we gaan eens kijken hoe we dat een beetje kunnen doen. Ja. En uh, uiteindelijk is er dus dan een soort serie van gemaakt. En ik zou zo van uh, ik wil toch wel eens gaan kijken of dat uh, interessant is. En, want, dan, dan blijkt het gewoon mensen te zijn. Iemand in een net pakken, en die praat ja, knof, ja, ja. en die zegt er een faltering teringwijf tegen je, weet je? Op de, ja, ja, ja. ja, ja. Op als de die krempel is Dat is een bekend verhaal. Dat vroeger moest je een brief schrijven en een posthelder erop plakken. En, dan, ja, en de, de posthelder is zo denk, duur tegenwoordig. Ja, laat maar ik heb er ook allemaal ja. gezien. Maar ik, ik laat ja. het ook los. Maar goed, tegenwoordig kan je gewoon even je, je mobiel pakken. Wat een kut man. Hup klaar. Ja. Weet je wat? Maar die, uh, die Wasima... Die, uh, die zat dus bij Expeditie Robinson. En die durfde gewoon de huis niet meer uit, hè? Nee. En uh, ze, ze ging gewoon eten online bestellen. En, uh, maar ze heeft toch wel zin om, uh, om de, te ontmoeten. De ene Jack uit Alkmaar. Ik had al zo van... Oh Kea, nee, die, niet het Alkmaar. Weer maar een, dat is een van de negatief. online haters. Want hij vindt het leuk om reacties uit te lokken en veel likes te krijgen. Maar die is wel stoer dat hij met zijn gezichten op beeld wil ja. komen. Oh, dan krijgt hij straks weer de volle lagen. Wordt ja. omgedraaid. Maar hij vond ook zelf de respons op zijn mening. Vond hij matig, een paar likes maar. En hij vindt ook dat degene op wie hij reageert... de schouders moet ophalen. Want je moet je niet zo druk maken om wat er gezegd wordt. Maar ondertussen doe je het wel. En mijn vader zei oh, altijd: ja, Als je niks leuks te zeggen hebt... hou dan gewoon je man. Ja, en laat was dit, de Breij ook met een theatershow op uh, tv. En die zei ook van... Waarom moet je nou gelijk uh, achter, achter die toetsenbord een, een commentaar geven? Als je niks vindt, nou, dan kijk je toch lekker niet? Ja, irriteer is zo leuk. Ja, irriteer is zo leuk. op mijn werk we rijden, we, zitten we altijd Radio NL, zetten we altijd op. En er komen echt, echt plaatjes voorbij dat je. Jezus! Wat een narigheid is dit. Dus ja, dan, dan kan ik gewoon niet laten om daar ook altijd iets... Uh, oh, jij zit... Daar hou ik zinnigs over te zeggen. Doe jij dat? Wat? Ja, maar Onlaag goed, dat komt, niet, dat, dat komt niet op online. Of doe, doe jij het op een valse, onder een valse naam via een vals e-mailadres Nee, zo. nee, er gaat niks op het net. Maar het, het, het, ja, mijn cliënten moeten dat wel voortduren, al deze narigheid die ik en Wat een muziek ook gewoon, Nederlandstalige muziek. En ook al die... die die artiesten hebben eigenlijk ook wel een hele moeilijke jeugd gehad of zo. Net ja, maar ja, je moet iemand aanspreken. moet iemand aanspreken. Goed, de serial of kijk hoeveel ellende die mee hebben gemaakt. It seems you like me. de princess, let on you You don't know me. You don't know me at all. Ja, dat klopt. Ja. En daar kunnen we altijd wel iets over zeggen natuurlijk. Om elkaar beter te leren kennen. In een goed vraaggesprek. De stereo is hier bij Toepak Levens. En straks na 9 uur we het ook weer geschiedenis. Dan gaan we altijd kijken wie er jarig is. Er zijn weer een aantal mensen jarig ook. Oh, echt. Deze gast bijvoorbeeld. Ja. En welke van die band? Ja, dat vertel ik. je. Straks natuurlijk is jarig. Onder andere hebben we het ook, ook over dit. Da ja, ja, zeg, die is, is oud geworden. Dat ah. geloof je gewoon niet. Nou, dan gaan we niet zeggen hoe oud, maar die is echt heel oud geworden. Nou, okay. bespreek je zo in twee uh, gedeelten in de zuidelijk programma. Hoorlijk. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 9 uur.